Dicker hard met het NOS Journaal. Het akkoord over Griekenland is een solide pakket aan maatregelen, vindt premier Rutte. Volgens hem is met het akkoord de toekomst van de euro veilig gesteld. Gisteravond stelden Europese regeringsleiders 109 miljard euro beschikbaar. Een deel van het geld komt van banken en andere financiële instellingen en kan oplopen tot 50 miljard. De Belgische formateur de Jeroepo gaat verder met zijn pogingen een nieuwe regering te vormen. Koning Albert heeft hem vannacht gevraagd eerder verder te werken en de Europo heeft die opdracht aanvaard. Gisteravond heeft de formateur urenlang overlegd met de leiders van acht politieke partijen. Groot afwezer is de grootste partij van België, de Vlaams Nationalistische NVa. Die heeft de voorstellen van de Europo eerder naar de prullenman verwezen. Op Schiphol is het de drukste dag van het jaar. De luchthaven krijgt vandaag 171.000 passagiers te verwerken. Vanochtend vroeg was de eerste piek van reizigers die met charters vertrokken. Er worden extra par parkeerwachters ingezet en er zijn muzikanten die de wachtende passagiers vermaken. Schiphol adviseert mensen op tijd aanwezig te zijn en om van tevoren in te checken via internet. TomTom, Tom, maker van navigatiesystemen, heeft in het tweede kwartaal een onverwacht groot verlies geleden van bijna een half miljard euro. Net een verlies kwam op 489 miljoen euro door een eenmalige afschrijving. TomTom Tom vond dat nodig omdat de markt voor losse navigatiesystemen verslechterd. In auto's worden steeds vaker navigatiesystemen ingebouwd. Vooral de vraag in Amerika daalt sterk. De omzet daalde in het tweede kwartaal met 13%. De Britse schilder Lucian Voigt is overleden en schilderde vooral realistische naaktportretten. Een van die portretten bracht bij een veiling drie jaar geleden ruim 33 miljoen dollar op. Het hoogste bedrag dat ooit is betaald voor werk van een nog levende schilder. Lucien Voigt overleed na een kort ziekbed. Hij was 88. Het weer vanochtend overwegend bewolkt met in het westen en zuidwesten nog wat regen. Vanmiddag enkele buien, maar ook wat zon. Temperatuur rond 18 graden. In het weekeinde veel buien en wind met maxima rond 17 graden.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 Er staan nu geen files. U krijgt een overzicht van de aangekondigde snelheidscontroles. Op de A1 Amsterdam Apeldoorn tussen Knopendwatergraafsmeer en Amersfoort en op de A50 Apeldoorn Eindhoven tussen Apeldoorn en Arnhem. Tot zover de verkeersinformatie. Zandvoort heeft het en jij beleeft het. Zon. Zon, zee, Zandvoort en zomerhit is de zomer van ZFM met nu de halving van ZFM Jets. Ja, luisteraars, en zo begonnen we het tweede uur ZFM Jazz. Vanmorgen samengesteld en gepresenteerd door Hans Sandbergen. Met Urban Berlin's Blue Skies. En hier uh, gespeeld door het orkest van Frank West. Die ook de tenorpartij voor zijn rekening nam. Ja, er komen regelmatig verzoekjes uh, binnen. En uh, deze heb ik eigenlijk een tijdje heb ik die laten liggen. Ja, waarom weet ik niet. Maar het zei zo. En het is voor een luisteraarster. Die uh, vroeg van uh, Hans, waarom draai jij eigenlijk nooit meer... Old Giro. Ja, waarom? Ik weet het niet, maar goed. Om haar, om haar verzoek tegemoet te komen heb ik een prachtig stuk van Old uh, Giro The crooner, uitgezocht. En het is door John Lennon geschreven. Luister nu naar She's, She is leaving home. Old uh, uh, Gero. Luister nu maar. Wednesday morning at 5. o'clock As the day begins Silently closing her bedroom door Leaving the note that she hoped would say more She goes down Sit back Overzoek, uh, El Giro iets heb ik uitgezocht uh, ooit geschreven door John Lennon, She's Leaving Home prachtig stuk muziek, mooie tekst trouwens ook, uh, aandoenlijke tekst en uh, ja, als je dochters hebt dan keer je dat rustig op jezelf betrekken als vader, goed uh, heel iets anders. Tijd niet gedraaid. Uh, uh, ik heb een cd nog eens gevonden in mijn kast. En dat is Just Giants 1958. Dus dat is al een hele tijd geleden. Met een keur van artiesten erop. Ik heb gekozen om u te laten genieten van een ballade. Uh, waarin wordt gespeeld Lush Live. Van Jerry Mulligan een Lullaby of the Leaves van Harry Edison, Making Whoopi Ray Brown op zijn bas. and It's Never Entered My Mind van Stan Kent. Luistert u daar deze giganten? <middels> Luisteraars, uh, deze giganten zoals uh, Jerry Mulligan, Harry Addison, de trompetist, Ray Brown, Bas en Stan Katz Die speelden deze, achtereenvolgens deze prachtige ballades. En ze werden begeleid door, natuurlijk hoe kan het ook minder, al door Oscar Peterson. Ja luisteraars, en uh, van de week viel mij bij mijn... Uh, Computer viel dit volgende bericht uit de bus. Jazzprogramma uh, seizoen 2011-2012 is helemaal rond. En, uh, nou, ik heb dat even bekeken, maar dat ziet er fantastisch uit. Uh, ze beginnen bijvoorbeeld in uh, 4 september met Rita Rijs In oktober Scott Hamilton. In november Claire Foster. En in december Willem Helbreker en Frits, Frits Landesbergen. Die beroert de vibrafoon. En dan in januari Lydia van Dam en februari Francesca Tandoi En in maart Lilian Veria en in april Martijn van Ittersen op de gitaar. Ik liet in het eerste uh, stuk jazz ik, uh, liet ik al wat van hem horen. Fantastische gitarist. En in mei besluit het trio Johan Clement met David Loh nou uh, ik zal in een van mijn volgende programma's zal ik uh, Hans Rijmers eens uitnodigen. En dan gaan we samen eens uh, luisteren en uh, praten over deze fantastische gasten. Die het komende seizoen 2011-2012 in Theater de Krocht weer te beluisteren is in deze unieke Tempel. Goed, um, Ja, wat heb ik nog meer opgezocht? Nou iets bijzonders tegen en ik heb wel eens wat gedraaid van afstandelijke mensen zoals Stan op de tenor en Colcharder, mijn favoriete vibrafonist. Maar dat ze ook samen een cd hadden gemaakt, dat is bij de meeste mensen van u onbekend. En jawel hoor, ze hebben er een in februari 1963 zomaar opgenomen. Het is ook de enige en de laatste en de eerste. Luistert u naar, um, even kijken, wat heb ik uitgezocht? Oh ja, I have grown accustomed to her face. Luistert u naar Colcharder en Stankets. Ja, dit was natuurlijk uh, Tjader uit zijn uh, CD de latent vibe en uh, Tjader natuurlijk in het prachtige Speak Low en uh, de solo van de fluit was uh, van Gary Forster, niet geheel onbekend en trouwens uh, ja gewoon een uh, lekkere CD die ik al jaren in mijn bezit heb en toch regelmatig nog draai. goed Um, ik had. er uh, dus Straks vertelde ik dat er een voortreffelijk uh, jazzprogramma 2011-2012 samengesteld is door uh, het trio Johan Clement. En uh, Hans Reimers zal er ook alles van afweten. Maar uh, ik heb de lijst van de week binnengekregen en het ziet er, zoals ik al zei, fantastisch uit. En ook. Uh, de saxofonist Scott Hamilton is weer van de partij. Fantastisch. Nou, dan, euh, ja, dan kan ik niet anders of een stukje van hem draaien. En ik heb uitgekozen East of the Sun, West of the Moon. Scott Hamilton. Ja. En dit was uh, Did You Color Today. Uh, heel toepasselijk natuurlijk. Uh, Harry Allen en uh, Scott Hamilton uh, op de tenor. beide. Beiden zijn al eens in Zandvoort geweest. En uh, in Jazz in de Krocht en uh, Scott Hamilton die... Uh, ja, die, was, uh, die komt in september weer, dus dat wordt weer geniet Nee, in oktober komt hij weer, dat wordt dus weer genieten. Ja, luisteraars, en, um, ik heb al langzaam inge, ingezet Ali Ryerson op de fluit. Voortreff, voortreffelijke fluitiste, ook al is geweest in de krocht. Concert heb ik genoten. Misschien komt ze nog eens een keertje naar Nederland toe. Het is een New Yorkse. Maar ze kan heel mooi spelen. Ja, luisteraars. We zitten alweer tegen de klok van, uh, van 12 uur. En 2 uur ZFM Jazz zitten we vanmorgen alweer op. Vanmorgen samengesteld en gepresenteerd door Hans Sandbergen. Ik kan u vertellen, met veel plezier. Um, ja, wat hierna komt. Uh, Jaap Koper, en die heeft verrassingen in petto. Ik weet niet precies wat ik ga doen, maar hij zegt verrassingen. Ja, als u wat anders gaat doen, is mij ook best. Uh, er is genoeg te beleven in Zandvoort. Maar één ding is zeker, volgende week tussen 10 en 12 op zondagmorgen opnieuw 7DS. Tot dan!